And smile In de wijk Floradorp zijn zes mensen aangehouden vanwege brandstichting. De sfeer in de wijk is onrustig omdat de bewoners boos zijn over het verbod op het traditionele vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw. De mobiele eenheid was aanwezig om de brandweer te beschermen. De politie houdt de situatie in de wijk goed in de gaten. President Trump ziet vrede in Oekraïne snel dichterbij komen. Na gesprekken met de Russische en Oekraïnse president op zijn landgoed... zegt hij dat een deal binnen handbereik is. Toch zijn er nog lastige punten... zoals de strijd om grondgebied in het oosten van Oekraïne. Europese landen moeten volgens Trump een grote rol gaan spelen... bij de veiligheid in het gebied. Komende maand praten de leiders verder. Bij een ernstig treinongeluk in Mexico zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. De trein, met ruim 250 mensen aan boord, ontspoorde gisteravond in het zuiden van Mexico. Bijna 100 passagiers raakten gewond. Een aantal verkeren nog in levensgevaar. De Mexicaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk. Nederlanders hebben dit jaar vaker dan ooit een tikkie gestuurd. In totaal werd er voor maar liefst 8,5 miljard euro aan betaalverzoekjes afgerekend. Vooral voor een lunch sturen we elkaar graag een tikkie. De drukste dag van het jaar was Koningsdag. Het afhandelen van een tikkie gaat snel. Een kwart van alle tikkies wordt al binnen één minuut betaald. In het midden en zuiden van het land hangt er dichte mist... met lichte vorst en gladheid. De ochtend start in Brabant en Limburg met mist. Verder is het bewolkt. Het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het nieuws op 538 verkeer of Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Wel een snelheidscontrole. Oppassen op de A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 7.0. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Marnix Westhuis. Olivia Dean en Man I Need. Kom eraan aan David en Sia Beautiful People. Radio 538. in the place de populairste goede voornemens voor het nieuwe jaar. En we dan twee keer knipperen, dan is dat weer zover 2026. Het begint deze donderdag en voor veel Nederlanders dus het moment... om te starten met de goede voornemens. Uh, ik hoop zelf het komend jaar als goed voornemen... zonder te kijken het juiste knopje te vinden. In de badkamer dan, hè, voor het duidelijkheid. Ja, voordat je andere dingen dacht. Hè. Wij hebben in de badkamerlijk namelijk twee knoppen naast elkaar zitten. De ene is voor de lamp en de andere is naast de ventilator. En iedere keer als ik midden in de nacht thuis kom... of s'nachts moet plassen als je in bed ligt en de badkamer dus binnen de storm... ja, dan druk ik dus per ongeluk die herriemakende klote ventilator aan... in plaats van de lamp om dingen te kunnen zien. En dan ben ik altijd bang dat ik mijn vriendin s'nachts wakker maak. Dat is altijd vervelend, toch? Zeker omdat zij overdag moet werken. Nou, dat is dus niet het populairste goede voornemen. Maar wat dan wel, de top 3 heb ik hier voor je. 3. Daar staat beter omgaan met geld. Dus minder uitgeven, meer sparen en beter je geld besteden. 2. Staat stoppen met roken en minder drinken. En als je die goed doet, zou je nummer 3 ook gewoon gelijk kunnen afvinken. 1. Het populairste voornemen volgens het. Onderzoek van de Albertijn is, is afvallen. Ieder jaar namelijk op nummer 1 als stipt het goede voornemen om af te vallen. ja Dus na de feestdagen een perfect moment om mee te beginnen. Een kleine tip van mij, flikker gelijk, nu de kerstdagen voorbij zijn, alle restjes uit huis. Dat scheelt echt heel veel eten, helft bij afvallen. Hey, goedendag, Marnix hier, 58 en de hits One Republic hoor je nu.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 Ik heb je een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 hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi yo se quede contigo pasito a pasito vamos suave, pegando poquito poquito pasito pasito vamos pegando poquito a poquito Deze ga je ook nog later horen, hè? Later in de week. De 538 Party Top 1000. Op positie 208 staat hij namelijk despacito in de 538 Party Top 1000. Zes uur komende ochtend gaat de lijst weer verder. Mocht je afvragen wat de Party Top 1000 is... dat zijn de lekkerste hits richting het nieuwe jaar... en de populairste hits van 538 DJ's on Tour. Deze hits hoor je vandaag allemaal door je speakers komen. 600... Sonium en Daddy Cool. Daddy. Daddy Cool. 541. The Rood en Sandstorm. 517. In Spanje. In Spanje Mart Hoogkamer in Spanje. in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon. Zes uur in de ochtend gaat de party tot duizend weer verder. En ook deze DJ kan wel een feestje maken hoor. ApoJack met de dance mash van deze week. Dit is Rivers. Just hurts, can't let go, Dr De Veta van Villa bij Radio 538. Heb jij ooit het boek te laat ingeleverd bij de bibliotheek en heb je daar ook een boek voor gekregen? Ik weet vrij zeker dat de boete daarvan niet zo hoog is als de boete die je zo meteen gaat horen. 538, maar Westhuis. Die is echt krankzinnig duur, Jordyn. De en de sera. Shine, shine, shine Cause the thing I love Love, Radio 50. Heb jij ooit een boek te laat weggebracht in de bibliotheek? Of dat je hem eigenlijk te lang hebt geleend... en dus een boete moet betalen omdat je hem te lang in huis hebt liggen? Ja, snap je hem nog? Kan door van alles gebeuren dat je misschien bent verhuisd... en dat hij daarop is is geraakt... is hij achter een kast terechtgekomen onder het bed beland. Nou, duizend en één redenen om een boek kwijt te raken... en hem te laat in te leveren. Gebeurde ook bij de artiest die je nu gaat horen... Uh, ja, dat is wel echt tot in de zeer extreme gelopen. Ik kreeg namelijk een boek ervan, hou je vast. 1 miljoen euro. Omdat hij een boek te laat terugbracht in de bibliotheek. Perfect voorbeeld voor hier met je rekening. Vanaf januari weer terug bij Radio 588. En het overkwam Michael Jackson. Die hoor je nu. Wanna be starting something? Op jouw 588. Wanna be starting something? be starting something. I said you wanna be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 Put it off to the morning ah, The truth can get distorted before we forget what's important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 to tell Steeds minder mensen die een vaste telefoonlijn gebruiken. Daar ging het over in de 58 ochtendshow met Tim-Rick Niels van Florentien. Hoor je vanaf zes uur weer. En Rick heeft er nog wel eentje. Ja, ik ben er gewoon een beetje verbaasd over. Een vaste lijn. Rick heeft er een in huis. Oh, dat komt, ik heb, uh, een paar jaar geleden was er een grote storing van Vodafone bij ons thuis. Ja. In, uh, in Delft. Want voor mij was er wat in de fik gestaan. Kon niemand bellen. Behalve mensen met een vaste lijn. Nou... En dat kost helemaal niets ja, veel dat is jij als enige vaste lijn. Kun je nog steeds niemand bellen? Maar bel je, nee, je wel eens ja. met de vaste lijn? Ja, 100%. Gaat de telefoon wel eens over bij jullie? Ja, 1000%. Maar je schrikt toch de kleren als je ja, ja. zo'n ding buh, hoort gaan? Buh, buh. Ja, hoor. Nee, prima. En dan 80 miljoen jaar dat nog hebben. dat klopt ook? Vanaf een 6 uur hoor je ze weer je vrienden van de 538 op de show. Zometeen Nickelback na Ellen Walker, Heartbreak Melody. I dance under my leather dress, got lipstick on my sleeve.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 Radio 538, de nacht met Nickelback en How You Remind Me. Het was nog eventjes spannend of hij de studio van Radio 538 zou halen... maar ik heb goed nieuws voor je. Kilian van Luit heeft de studio bereikt. Ja, dat was wel zo, uh, niet zonder slag gestoten. nee. Ik kreeg in paniek, uh, ik denk uh, ruim half uur geleden, een, een appje van Kilian... Ja. Het is zo ontzettend glad. Ik ben later dan normaal. Kian ja. is hij normaal gesproken. Ruimschot, een half uur. Dat is toch niet ja. voor. Een half ja. uur voor, voordat je print op je werk dat is gewoon heel net. Wordt gemardeerd. Ja. Maar je komt nu net met de zweet op je voorhoofd. Je bent net op tijd binnen. Ja, dat kwam ook. Ik, had mijn auto die, uh, ik heb een hybride auto. Dus die moet ik altijd aan de laadpaal uh, zetten. En ik heb thuis uh, nog geen laadpaal. Dus uh, ik, ik moet hem altijd even. even nou, 50 meter verderop zit zo'n ding. Alleen zeg maar om die 50 meter te overbruggen doe ik normaal gesproken nou, nog geen minuut over. Uh, en nu denk ik echt wel geteld vijf minuten. Ik was echt aan het schaatsen, joh. Dat is de, niet normaal. De rintje ritma-imitatie. Ja, de rintje ritma-imitatie. En ik kan je vertellen, ik kan hem niet inhalen. Dat uh, ging niet best. En daarna nog inderdaad, ja, ik woon in zo'n zo heel klein dorpje net naast Amersfoort. Moet je op zo'n zestig weggetje de hele... Maar ja, dat staat nooit op de kaart voor die strooiers, weet je wel. Dus daar kom je helemaal niet langs. Dus net nee, als was glad, glad, glad. Maar we zijn er. Nou, wat fijn aan, goed om te horen, zeg. Ja, hoe waren je kerstdagen? Ja, uh, vreten zij <laughs> Nou ja, die, die drie woorden, vreten, zuipen, scheiten. Nou, lekker man. In die volgorde ook. Gelukkig. Die van jou? Hetzelfde. ehm hey, um, even een snelle vraag. Eerder heb ik ook gevraagd aan uh, de, de, de rest van het land. Zijn er nog een beetje goede voornemens? In mijn geval, uh, ja... Ja. ja. Tik, uh, ik tik nu ook op mijn pens. Ja, daar moeten wel echt wel weer drie kilo'tjes vanaf. Hoe zit het bij jou? Nee, heb een goede voornemens? Nee, ik doe niet goede voornemens. Tenminste, ik deed er altijd aan en uh, het is nog nooit uitgekomen, dus ja. Toen dacht ik, waarom zou ik dan nu wel weer goede voornemens gaan doen... om dan mezelf weer over uh, tien dagen depressief met een zak chips op de op te ding ja, het is niet gelukt, weet. Ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Vrij direct? Ja. Nou, lekker. Kiel, dan hoor je zo meteen. Heb je nog wat leuks? Ik heb er zin in, dat merk je aan me. 1 in 3, hè? Zo is het. 5-3-8. Oh, oh. Sabine Carpenter, taste, hoor je nu. Yeah, oh.